4 uur. Dit is Radio 1 met Bas van Werven en Suzanne Bosman. Zie het bruins die terecht stond in Hagen is niet de laatste de oud natie. Er wonen en leven er nog zeker 400 van in ons land. En rond kwart over vier de meest besproken onderwerpen in de social media vandaag met Lambert de Bruin. Radio 1 vandaag na het NOS Journaal met Mark Visser. Israël zet aandeelhouders van het Nederlandse waterbedrijf Vitens onder druk... om een groot contract met het Israëlische waterbedrijf Mekorod door te zetten. Vitens zegde de samenwerking op omdat Mekorod onder vuur ligt... door projecten in de Palestijnse gebieden. In een brief noemt de Israëlische ambassadeur in Nederland... de beslissing om te stoppen absurd. en stelt dat Mekorod veel water levert aan Palestijnse gebieden... en vindt de keuze van Vitens daarom slecht onderbouwd en vijandig tegen Israël. Het besluit staat volgens de ambassadeur op gespannen voet... met de uitspraken van premier Rutte... dat Nederland tegen elke boycott tegen Israël is. De rechtbank in de Duitse Hagen heeft geen oordeel kunnen vellen... over de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. De 92-jarige Bruins stond terecht voor de moord op verzetstrijder... Aldert Klaas Dijkema. Die moord werd gepleegd in september 1944 bij Alphen-Dam. De rechter stelt dat er te veel onduidelijkheid is. Verslaggever Margriet Bransma vroeg Bruins na de uitspraak om een reactie. Zijn ze vroeg, Bruins? Dat het voorbij is? Ik geloof een ja. ja. Hadden ze dat erwartet? Ja. Weil, hebben ze geschossen of niet? Dat wil ik me nog vernemen. Nog een vraag? Ik maar zijn, ja. Dat komt geen gegeven moment voor weg. Ja. Sier Bruins is dus blij met de uitspraak, maar verder wil hij niet reageren. De eis van de aanklager was levenslang. Bruins advocaat had maandag vrijspraak gevraagd. Onder andere omdat Bruins in 1949 in Nederland ook al is veroordeeld. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS. Een aan Al-Qaeda gelieerde beweging. De situatie rond het hoofdkwartier is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen... die er door ISIS gevangen werden gehouden, zijn bevrijd. De laatste tijd wordt in Syrië niet alleen gevochten... tegen het regeringsleger van president Assad... maar vooral tussen de rebellen onderling. ISIS vecht onder de vlag van Al-Qaeda... en wil een islamitische staat vestigen. Gematigde opstandelingen willen dat voorkomen. Vakbond FNV Bouw is boos op minister Kamp van Economische Zaken. Die suggereerde maandag dat een deel van de 400 ontslagen... Aldel-medewerkers in Noordoost-Groningen aan de slag kan... om de schade van de aardbevingen te herstellen...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 De stank van de dode vleermuizen geeft veel overlast. De gemeente zet de schoonmakers in om de karkassen op te ruimen. Volgens een woordvoerder van de Australische Dierenbescherming... is de Hiddegolf een catastrofe voor de vleermuizenpopulatie... en daarmee voor het ecosysteem van het gebied. De Duitse voetballer Thomas Hitzelsberger is uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. De voormalig 52-voudig international zegt in een interview met weekblad TTZ dat hij zijn hele profcarrière een geheim met zich meedroeg. Hij wil nu de discussie over homoseksualiteit onder topsporters weer op de voorgrond krijgen. Tot slot het weer. Af en toe zon. Vooral in Zuid-Limburg en op de Wadden schijnt de zon. Middagtemperatuur tussen de 10 en 12 graden. Komende nacht en morgen regen. Maar morgenochtend is het ook nog even droog. En is er wat zon. Het wordt morgen een graad of 12. En het waait stevig. Vanaf vrijdag wordt het kouder. Verkeersinformatie bij de AMB. John Hoka. Met files op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat tussen Rozenburg en Spijkenissen 4 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Afrit Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Als startende ondernemer heeft u al genoeg te regelen. Smiddags inschrijven bij de Kamer van Koophandel. S'avonds visitekaartjes bestellen.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 Radio 1 Vandaag, met Suzanne Bosman en Bas van Werven. Ja, Dennis Rotman moet hij straks een Nobelprijs krijgen... voor zijn basketbaldiplomatie met Noord-Korea of is hij gewoon hartstikke gek. Ja, en waar hebben de twitteraars het vandaag toch vooral over? Tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. De rechter in het Duitse Hagen deed vandaag geen uitspraak... in de zaak tegen de Nederlandse oorlogsmisdadiger Siert Bruins. Het Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen de 92-jarige Bruins... die vaak de laatste in vrijheid levende Nederlandse oorlogsmisdadiger... wordt genoemd. Maar dan gaat het alleen om oorlogsmisdaden die in Nederland zijn gepleegd. Ook in het buitenland zijn oorlogsmisdaden gepleegd door Nederlanders. Vaak door SS'ers die bijvoorbeeld aan het Oostfront actief waren. Kees Klein en Stijn Reur spoorden de afgelopen vier jaar 400 Nederlanders... op die actief waren aan het oostfront en spraken met velen van hen. En wij praten nu met Stijn Reurs en Kees Klein. Uh, meneer Reurs, u bent aan het werk op dit moment in het Boendes Archief in uh, Berlijn. Maakt even tijd voor ons. U hebt uh, ook met Sier Bruins persoonlijk gesproken, hè? Dat klopt, ja. Dat klopt. Goedemiddag. Uh, ja, ik uh, inderdaad, dat klopt. Ik ben twee keer bij hen uh, langs geweest. Ja. Ja. Hoe was dat? Ja, ja, op zichzelf al heel bijzonder. Het heeft me heel lang geduurd om uh, uh, uiteindelijk uh, langs uh, te mogen komen. Het heeft heel lang geduurd om uiteindelijk langs te mogen komen. En, uh, uh, nou ja, ik, heb daar, uh, ik heb twee middagen met hem, uh, met hem gesproken over, uh, ja, over zijn, uh, zijn oorlogsverleden. En wat voor man zit er dan tegenover u? Ja, dat is misschien gek. en Dat kunnen veel mensen zich niet voorstellen. Maar er zit gewoon een, een oude man tegenover je. Uh, mm. Nou ja, die niet menselijker uh, is dan jij of ik... Of zeg maar, uh, uh, ja, nee, Het is, is een gewoon een oude opa eigenlijk. En hoe praat hij dan over het verleden? Over de dingen die hij mogelijk gedaan heeft? Uh, ja, kijk. Uh, uh, ik heb uh, vooral met hem gesproken over zijn periode... Uh, tot, eigenlijk tot aan uh, uh, Nederland. Uh, ik heb het op een gegeven ogen... Uh, is hij ook zelf wel... Uh, heeft, hij, heeft hij een en ander verteld over de tijd die hij in Nederland doorgebracht heeft... Maar, uh, hoe hij daarop terugkijkt. Uh, ja, uh, hij, hij had het denk ik allemaal uh, liever uh, aan zich voorbij laten gaan. Hm. En wanneer is dat? Wanneer, wanneer hebt u contact met hem gehad? Wanneer was u bij hem? Ik ben, uh, ik ben in, even kijken, de zomer van 2011 ben ik bij hem geweest. En ik ben daarna een half jaar later nog eens bij hem geweest. En toen ik uh, ja, eigenlijk het plan had gevat om hem uh, te gaan interviewen met een camera. Toen uh, was, uh, ja, heeft <laughs> Gideon Levy... Uh, een uitzending gemaakt uh, ja, die eigenlijk deze hele rechtszaak uh, aangezwengeld heeft. Ja precies, hij heeft dus, een serie uh, gemaakt en dat was de reden dat uh, de justitie dat je in Duitsland ja. er mee uh, verder ging. Ja. Ja. Precies, ja. Ja. Uh, even naar de, over de actualiteit, nou, vandaag die zaak, uh, geen uitspraak gedaan door, het, uh, door de rechtbank in Hagen. Hoe kijkt u daar naar die onduidelijkheid die de rechter aanvoert als reden voor het niet doen van die uitspraak? Ja, ik, ik moet zeggen, ik was eigenlijk wel verrast. Want je gaat ervan uit dat wanneer er een rechtszaak uh, begonnen wordt tegen hen... Uh, dat dan ook wel genoeg bewijs zal liggen. Of althans dat, uh, dat, uh, nou ja, dat er wat bewijs in handen is. En uh, uiteindelijk is er dus na uh, ja, een, een klein half jaar... Uh, uh, is er dus eigenlijk uiteindelijk niet zoveel uh, uitgekomen. Nou, nou is, nou is deze, dezezelfde branche in Nederland in 1949... na de oorlog eerst uh, tot uh, uh, de dood veroordeeld. Dan de uiteindelijk... doodstraf veroordeeld, ja. Precies. Daarna uh, is zijn straf omgezet in levenslang. Dan is hij in Duitsland gevlucht. Dat is het verhaal een beetje. Maar toen werd wel bewezen achter. Dat hij dit gedaan heeft. U heeft hem gesproken. Heeft hij ook tegenover u bekend dat hij, dat hij deze, deze uh, uh, Klaas Dijkema heeft vermoord? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik heb het met hem uh, hier niet specifiek over gehad, over dit geval. Ik heb het over andere dingen, voornamelijk over andere dingen gehad. Ja. Um, maar uh, ja goed, hij is in de jaren tachtig ook al een keer eerder veroordeeld... Uh, begin jaren 80 uh, heeft hij vijf jaar uh, in, in Hagen, uh, ja, is hier, heeft hij straf gehad. En uh, ook toen, ook toen uh, nou, over, die, over die zaak, dat ging over de, de moord op de geboorte Sleutelberg, waar mm -hmm. zowel hij als zijn, zijn, zijn meerdere August Neuhauser bij betrokken zou zijn geweest, um, uh, daar, is hij dus uiteindelijk, daar zijn zij tijden voor veroordeeld. Mm -hmm. uh, August Neuhauser kreeg uh, een jaar langer straf nog dan, dan Bruins. En, uh, maar ook daar, ja goed, toen ik het met hem daarover sprak... toen, uh, toen heeft hij mij een andere versie uh, gegeven dan, uh, dan mm. de justitie uh, toen de tijd... Uh, oh. ja. We spraken eerder met Albert Klaas Veldman... de neef van de door Bruins vermoorde verzetsman Albert Klaas Dijkema. Luister even naar zijn reactie. Kijk, ja. wat voor straf hij had gehad, gekregen... Uh, maakt me nog niet eens zoveel uit. Maar uh, die meneer Schuur Bruins heeft uh, heel wat op zijn kerststok. En daar moest hij uh, wel voor terecht staan en, en dat vind ik ook heel goed, uh, want niemand die zulke dingen doet moet de illusie hebben dat hij ongestraft blijft. En uh, dat dat nou allemaal uh, is besproken en, en door de officier van justitie ook levenslang geëist werd, uh, vind ik al heel waard hoorde de neef het gevoel hebben dat je er niet mee wegkomt. Dat wilde je eigenlijk uitdrukken. Hè? Uh, uh, uh, u doet samen met, uh, met uh, Kees Klein volgens mij, meneer Reurs, onderzoek naar uh, Nederlandse SS's die aan het oostfront actief waren. Uh, uh, meneer Klein, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we zitten daar ook tussen die Nederlandse SS's... want ik begrijp dat u er ruim 400 teruggevonden oh. heeft die nog de in leven klopt. zijn. Dat klopt. Zijn er ook oorlogsmisdadigers tussen? Uh, nou, Siers Bruis wordt wel de laatste oorlogsmisdadiger genoemd. Precies. En dat komt vanwege een lijst die na de oorlog uh, circuleerde. Bijvoorbeeld bij de grenspolitie. Als mensen dan de grens overgingen, dan konden die namen nagekeken worden in die lijst. Nou, dat was de officiële lijst van oorlogsmisdadigers. Er stonden er aanvankelijk eind jaren 40 zo'n 500 op. Daarvan schijnt uh, Siert Bruins de laatste te zijn. Maar ja. dat is dan de kanttekening die ik hierbij plaats. Uh, het gaat dan om oorlogsmisdaden die onderzocht konden worden na de oorlog. En uh, dan specifiek uh, om oorlogsmisdaden die op Nederlandse bodem zijn begaan. Ja. En hoewel het merendeel van de Nederlanders aan het Oostfront uh, niet bij oorlogsmisdaden betrokken zijn geweest... Uh, is uh, uh, uh, aan het begin van de Russische veldtocht... dan praat je over 1941... en op het allerlaatste van de oorlog... zijn er wel Nederlanders betrokken geweest... bij massa-executies. Mm. En er is in de jaren 70 en ook in de jaren 80... wel uh, door Nederlandse justitie geprobeerd... om daar een zaak van te maken. Maar ja, met, met, met toen de, de toenmalige politieke situatie... het IJzeren Gordijn, Oost-Europa... was het nog bijzonder moeilijk natuurlijk om getuigen te vinden. Dus... Daar is uiteindelijk niets mee gedaan. En uh, met gevolg is wel dat er dus absoluut Nederlanders zijn geweest... Uh, die er betrokken zijn, bij, betrokken zijn geweest of er getuigen van zijn geweest... Ja, die inmiddels bijvoorbeeld overleden zijn en daarvoor nooit vervolgd zijn. Maar er zijn er ook nog een, nog een hoop in leven. Um, u, u hebt een, een, een lijst, een, een, een ja, aantal mensen opgespoord. Wat gebeurt er als u bij ze voor de deur staat? Uh, nou ja, zoals mijn, mijn collega-onderzoeker Stijn, uh, Stijn Reurs ook al aangaf... het, het zijn hele gewone mensen. Uh, maar schrikken ze? Uh, van nou, ik heb oops, we staan, u hebt me gevonden? Ja, nou, we staan nooit zomaar voor de deur bij die mensen. Uh, het is simpelweg, wij bellen die mensen op... Uh, dan leggen we uit wie we zijn en wat we doen. En dan benadrukken we ook dat we van een jongere generatie zijn. Dus dat het verhaal van goed en fout voor ons niet zozeer relevant is... maar dat het een stukje geschiedenis is die wij vast willen leggen. Uh, nu kan het nog. Nu zijn deze mensen er nog. En ja, wij willen wat dat betreft die verhalen gewoon registreren. Ja. En natuurlijk laat ook niet iedereen het achterste van zijn tong zien. Maar nee, sommige, sommige mensen stromen wel echt helemaal leeg. En dat heeft er ook mee te maken dat wij vaak uh, de eerste in 70 jaar zijn met wie deze mensen hier over het verleden praten. Zijn die mensen niet bang dat ze alsnog vervolgd worden? Uh, jawel, ze zijn ook bang dat nou ja, de gegevens op straat komen. Ja. Maar uh, kijk, als, als wij vertellen wat we al gedaan hebben... en we laten zien dat we al heel veel mensen geïnterviewd hebben... en ja. zelfs complete nalatenschappen hebben gekregen van mensen... Ja. en dat wij er ja, eigenlijk heel discreet mee omgaan... en ja. dat het niet, uh, ons niet de bedoeling is uh, om die mensen nog uh, voor de rechter te brengen... maar simpelweg om een historische getuigenis vast te leggen... Ja. Er gaan heel veel mensen daarmee akkoord. Een heel belangrijke vraag natuurlijk is... het verhaal wat u krijgt. Zijn dat allemaal verhalen van... Uh, mensen die proberen alsnog te vergoelijken wat ze destijds gedaan hebben? Uh, nee. Uh, het, het, het, het, de grote meerderheid... en dan, dan, dan praat je over meer dan 90 procent... heeft radicaal gebroken met het verleden. Dat mm -hmm. zijn eigenlijk, wat je zou kunnen zeggen... de perfecte burgers geworden. Die, die, die hebben zich totaal gedistanceerd... van dat nationaal-socialistische verleden. Die zeggen van... ja, ik hoorde in de kampen van wat... er werkelijk gebeurd is uh, in de interneringskampen... wat er dan werkelijk gebeurd was met de Joden. En heel veel mensen zijn daar enorm van geschrokken. En die zeggen dan ook van... ja, we hebben het ook niet geweten. En er waren natuurlijk wel geruchten, maar... Dat is een, een, een sleutelmoment voor heel veel mensen, waar, waardoor ze zeiden: van ja, van ik, heb, ik heb me voor het verkeerde regime ingezet. Ik heb, al had ik de beste bedoelingen, de bedoelingen. En ik heb de verkeerde keuze gemaakt. U? Uh, ja, ik, ik denk dat het in heel veel uh, gevallen wel oprecht is. Als ik ook kijk van hoe die mensen ook over andere onderwerpen praten en ook uh, hoe, ze ze, hoe ze hun leven hebben opgebouwd, dan denk ik: ja, dit zijn uh, over het algemeen mensen die uh, ook op jonge leeftijd uh, in die hoek terechtgekomen mm -hmm. zijn. Zonder het natuurlijk goed te willen praten. Meneer Reurs, geldt dat ook eigenlijk voor, voor Sierd Bruins? Dat gaat ook helemaal voor Sierd Bruins. Op Sierd Bruins is, uh, ja, ik heb het ook eerder wel eens geschetst, eerder, uh, ja, geboren op het, uh, op het armoedige platteland in uh, Oost-Groningen mm -hmm. en... Uh, ja, door, door die armoede werd het familiebruins, uh, vooral moederbruins, gedreven naar, uh, naar de ja de, de, de, de Nationaal Socialistische hoek. En uh, met als gevolg dat uh, haar beide zonen in Duitsland gingen werken, kort uh, na de ja, bezetting. En uh, ja, werden eigenlijk uh, door, door wat ze in Duitsland zagen, ja. maar ook. Uh, door die NSB-omgeving om zich te gaan melden voor, uh, voor de Waffen-SS. Dat, zijn mensen en, die, uh, dat ja? is dus ook gebeurd. Mensen die erin gerold zijn en die ja, daar nu uh, niet plezierig op, op terugkijken, uiteraard zou je zeggen. Maar u zegt dat is een groot deel. Daaruit maak ik op dat u toch ook nog wel oude ijzervreter tege tegengekomen bent. Ja, nou die zijn ja, we wel. Ja. ja, aan u beiden eigenlijk. En dan kijk ik wie het eerste antwoord geeft. meneer Reus was dat gelukkig. Nou, meneer Reus gaat u gang. <laughs> Oh. Uh, nou ja, kijk, oude ijzervreters zijn wij ook tegengekomen. Maar zoals Kees Klein al uitlegde, dat is inderdaad een, een, een minderheid. Uh, maar ja, je hebt uh, natuurlijk altijd mensen die ja, blijven vasthouden aan, uh, aan dat nationaal socialisme. In Hoeveel geval, hebt u er gesproken en, van? Die verstokt zijn. Uh, uh, hoe, hoe bedoelt u? Uh, nou. Mensen die zijn blijven geloven in, yeah. in, in dat ideaal. Uh, ja, daar heb ik in ieder geval geen cijfers van paraat. Uh, dat, is, dat is meer een gevoelskwestie... Uh, uh, maar ja, we hebben inderdaad mensen gesproken die, uh, die absoluut nog altijd ja. achter dat gedachtegoed stonden. Ja, nou Hoewel, ja. moet ik zeggen, het, het antisemitisme onder deze mensen, dat, dat is bij wijze van spreken ook nooit een, een, een reden geweest voor deze mensen ja. om zich te melden. Het ja. klinkt heel ongeloofwaardig en heel vreemd ja. misschien, maar dat is, uh, dat is absoluut, uh, uh, absoluut verwaarlozen uh, uh, wat dat betreft. Het ja, waren een beetje, een beetje volg, volgzame goudzoekers die met, uh, met de grootste bek meeliepen. Ja, ja dat, dat is een beetje kort door de bocht. Kees Klein, uh, u zei net... Uh, we hadden toegang tot die mensen... omdat we ze ook duidelijk konden maken. Wij zijn van een, een jongere generatie... en wij kijken er anders naar. Uh, uh, kunt u dat nog een beetje verder toelichten? U bent allebei eind 20, begin 30, geloof ik. Uh, is dat dan ook zo dat je niet oordelend... Uh, daar nu helemaal naar kunt kijken? Uh, nou ja, dat, om, om, om, het, om een voorbeeld van te geven. Als, als, uh, als wij bijvoorbeeld Stijn of ik met, met iemand van onze leeftijd in gesprek raken. En we vertellen waar we mee bezig zijn. Dan krijgen we regelmatig bijvoorbeeld ook een reactie van. Oh, mijn, mijn opa was ook bij het Oostfront. Of oh, mijn, ik heb ook een familielid. En uh, die schaamte die lijkt uh, eraf te gaan. En ik denk dat dat heel kenmerkend is ook voor de jongere generatie. Het is meer een stuk geschiedenis van ver weg. Die emoties die spelen minder door. Ik bedoel, het heeft natuurlijk ook al een Twee generaties dan doorgewerkt. En, en daar plukken wij, denk ik, wel echt de vruchten ook van. Gaan we er een boek van zien? Uh, ja, ik ben voornemens hier op, de, op dit onderwerp te promoveren. Maar Steen en ik hebben ook meerdere plannen om uh, ja. ook aan het documentaire te ja. werken. We zien naar uit. Hartelijk dank, Kees Krijgen en Steen Reurs. Graag gedaan. Radio 1 vandaag. Premier Ali dan van Libië spreekt dreigende taal. O, oh, die tankers moeten wegblijven uit de havens... die onder controle zijn van rebellen. En doen die tankers dat niet... dan worden ze gewoon klakkeloos getorpedeerd, zo dreigde de premier. Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn van NOS is bij ons. Sander van waar die dreigende taal... en het van deze Ali dan. Nou, hij is natuurlijk bang om uh, geld mis te lopen. Die uh, rebellen, die milities in het oosten, met name van Libië... die hebben nu drie plekken in handen waar tankers kunnen afmeren... en olie en gas kunnen uh, innemen. Ja, En als ze dat weten te verkopen, en dat zijn ze echt van plan... dan kunnen ze daar natuurlijk veel geld mee binnenhalen. Voor het conflict in uh, Libië waren die drie havens bij elkaar... goed voor 600.000 vaten olie. Je kunt je voorstellen dat daar een hoop dollars mee gemoeid zijn. Ja, dat, dat begrijpen heeft hij zo zijn zijn zijn uitspraken al kracht bijgezet door ja. te schieten. Ja. Er was een incident afgelopen zondag waarbij een tanker beschoten werd... waarbij de Libische regering zei dat hij op weg was naar een van de havens. Die milities die die havens in handen hebben die ontkennen dat. En zij hebben verder gezegd dat zij ervoor zullen zorgen... dat die tankers geen haar gekrenkt zal worden. Met andere woorden zeggen ze, die zullen we beschermen. En ja, dat lijkt een beetje het conflict in het groot. De milities, lokaal of regionaal georganiseerd die tegenover de centrale overheid staan. Een overheid die heel erg zwak is. En uh, dat in een olie- en gasrijk land. Je kunt je voorstellen dat er op verschillende plekken... daar uh, strijd geleverd wordt om die uh, olie- en gasbronnen... Uh, de olievelden natuurlijk, de pijpleidingen, de havenplaatsen. En dus nu ook op zee uh, staan die twee partijen tegenover elkaar... met nou ja, natuurlijk uiteindelijk het doel... om uh, die oliedollars voor zichzelf veilig te stellen. Precies, want wie de olie heeft, heeft de macht en dus de dollars. Dankjewel. Midden-oordse Sander Sanne van Hoorn. Trending vandaag met Lammert de Bruin. Ja, daar is hij dan. Lammert, waar hebben we het over? Nou, het gaat heel veel over DigiD. Dat is eigenlijk het gesprek van de dag. Het nieuws dat criminelen een paar weken geleden... de DigiD van ongeveer 150 inwoners van Amsterdam Zuidoost hebben gehackt. Uh, door een veiligheidslek bij uh, DigiD... konden die criminelen onder meer de bankrekeningnummers wijzen. Nou, een veiligheidslek uit de post gehaald. Nou, inderdaad. Daar ging het op Twitter ook een beetje over. Want is het nou een hek... of is het gewoon uh, ouderwets hengelen uit de brievenbus? Wat eigenlijk niks met nieuwe techniek te maken heeft. Fishing, maar dan nieuw uh, oude stellen. Ja, ja. <laughs> eigenlijk, eigenlijk wel. Met zo'n touwtje, ja. Nee, dat, uh, dat uh, uh, twitterde Marco, uh, of dat, dat twitterde verschillende mensen ook. Veel mensen maken zich echter wel zorgen. Uh, Mark Schiffan die, uh, die twittert, daarom is verplicht stellen van DigiD voor contact met de overheid eigenlijk niet juist. Want ja, je verplicht mensen gebruik te maken van een onveilig systeem. En Marco Wekking die twittert, de overheid wil DigiD vervangen voor een veiliger systeem. Maar dat zogeheten EID komt waarschijnlijk pas in 2017. Dus mensen maken zich wel een beetje zorgen daarover. Verder wordt er veel uh, getwitterd over de winter. Want Nederland die verlangt massaal naar de winter. De weerkaarten die vliegen echt om de oren op de social media. Want volgende week gaat het zeer waarschijnlijk dan echt eindelijk beginnen. Sneeuw, vriezen, kou. Het eindelijk, wordt wel De tocht ja. valt alweer. Het wordt oh, steeds gekker. <lacht> Je kan de klok Jawel. erop gelijk zetten. De rionhoofden komen alweer bij elkaar. Ja, ja, ja, ja, ja. ja precies. Ja, ja, ja, ja. In Amerika is men al een weekje in de ban van de winter. Daar is het al als Iberisch koud in bepaalde delen van het land. En op Facebook circuleren foto's van een uh, oud gebouw in Plattsmouth in uh, Nebraska, uh, dat afgelopen weekend in brand stond... en geblust werd met water dat vrijwel meteen uh, bevroor. Je kan het nu op dat de website zien. Het op de site inderdaad. Ja. Geweldig. Ja, het resultaat ja. is dus echt een, ja, echt een heus uh, ijspaleis... Uh, dat uh, rechtstreeks uit een sprookje lijkt te komen. Het is echt een heel mooi gezicht. En dat doet mensen denken aan de film Narnia. En, uh, het is nog steeds min 18 graden in Nebraska, dus je kan het nog bekijken. Je kan het ook op onze site uh, gewoon <lacht> bekijken. Um, verder een filmpje dat ontzettend vaak gedeeld wordt... dat is een reclamespotje van het verkeersbureau uit Nieuw-Zeeland. Het is een schokkend filmpje ze, waarin ze aandacht vragen... voor het feit dat je zelf misschien wel een keurige rijder bent op de weg... maar dat je altijd rekening moet houden met andere weggebruikers... die het niet zo nauw nemen met de regels. Uh, je ziet uh, twee auto's elkaar naderen op een kruispunt. En de ene bestuurder die een kind achterin heeft zitten, die heeft voorrang. Maar de andere auto die rijdt veel te hard om nog af te kunnen remmen. En nou ja, hoe dat afloopt, dat, uh, dat kun je op onze site ook zien. Hmm. Verder, hebben jullie. Uh nog een nieuwe kalender nodig voor 2014. Mm, eigenlijk wel. Ja. Ja. Ik ben altijd, oh, altijd een beetje te laat mee. Nou, anonieme leden van de Roemeens-Orthodoxe Kerk... die hebben Oeps. een kalender uitgebracht. En dat is een kalender met plaatjes... die je niet meteen zou verwachten... van de Roemeens-Orthodoxe Kerk. Roemeense Orthodoxe kerk. <laughs> toch, ja, ja. toch niet dat ze weer allemaal naakt zijn? Ja, uh, nou, elke maand heeft inderdaad... wel zijn eigen naakt gespierd mannenmodel... in opwindende poses. Ze wilden even voordoen komen dat het priesters waren... maar dat is uh, inmiddels ontkracht. Het zijn echt modellen. Oh, ik zie er nu ook heen. Ja. Ja. Nee, dat is geen priester. Nee, nee. Nou, ze horen wel bij de Roemeense Orthodoxe Kerk schijnt. Mm -hmm. En ze, de anonieme leden die hebben dit gedaan om, als eerbetoon voor het homohuwelijk. Ja. En dat is wel opvallend, Kijk. want de Roemeense Orthodoxe Kerk... die moet er helemaal niks van hebben. Dus we moeten het waarschijnlijk als een ludieke vorm van protest zien. Ja. Er is nog geen nonneversie. Nee. nee. nee. Oké, okay. dankjewel. Langer te Bruin. Oké. Okay. Voormalig topbasketballer Dennis Rodman... die speelt vandaag een demonstratiewedstrijd in Noord-Korea... ter ere van de verjaardag van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Ja, Rodman die was al drie keer eerder bij de leider op bezoek... zegt uh, hele goede vrienden met hem te zijn. Nou hij heeft Dennis Rodman wel meer uh, spraakmakende dingen... in zijn leven achter de rug. Maar hier trekt hij toch wel heel erg veel aandacht mee. Bettine Friesekop, uh, voormalig tafeltennisser, China-deskundige ook. Mevrouw Friesenkoop, u bent zelf een aantal keer in Noord-Korea geweest. Wat vindt u van deze actie? Ja, nou, ik vind het, het op de eerste plaats is het natuurlijk ludiek. En uh, ik kan er wel uh, zeggen, ja, ik heb er ook wel een mening over. Uh, uh, ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo slecht is uh, van die Dennis Rodman om, om daar naartoe te gaan. Uh, ik vind het niet verstandig dat hij dan ook uh, politieke uitspraken doet. Maar uh, ja, kijk, uh, Noord-Korea is natuurlijk een heel geïsoleerd land... Uh, ja, zit opgesloten in zichzelf eigenlijk en, en wil geen contacten met de buitenwereld. Het wordt ook wel een schurkenregime uh, uh, genoemd. Ik ben daar zelf twee keer geweest. Ik heb uh, kunnen zien hoe dat daar aan toe gaat. Uh, dus ik denk dat het goed is wanneer uh, zo'n land uit zijn uh, isolement getrokken wordt. En als uh, dat door middel van basketbaldiplomatie uh, zou kunnen, dan, uh, dan ja, waarom niet? Uh, China is opengebroken ge door middel van de pingpongdiplomatie. Dus uh, ja, op, op deze manier zou dat misschien ook wel een manier zijn. U zegt u bent er zelf uh, geweest en u, u hebt ervaren hoe het daar is. Op, op wat voor manier zou Rodman het land uit een isolement mogelijk kunnen halen? Of in ieder geval daar een openingetje voor kunnen geven? Komt hij ook op televisie daar? Hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou, natuurlijk. Ze zijn uh, ongelooflijk trots op dat, uh, dat ze vriendschap uh, hebben gesloten met een Amerikaan. Uh, ik, uh, ik ben daar verschillende, tenminste, ik ben er twee keer geweest. Eén keer in 1979. En de tweede keer was uh, in 2009 voor NRC Handelsblad, toen was ik eigenlijk min of meer under, uh, cover binnengekomen. Journalisten mogen eigenlijk helemaal het land niet binnen, uh -huh. behalve wanneer ze uh, binnen een journalistieke delegatie eigenlijk uh, toestemming krijgen om het land binnen te komen. Uh, ik, ben, uh, ik heb, ja, ik heb er gewoon de toeristische routes gedaan in Noord-Korea... Die, die elke toerist uh, doet wanneer hij uh, uh, via Peking uh, meestal uh, Noord-Korea binnenkomt. Uh, maar wat ik heb gezien, uh, ik ben dus ook in het uh, oorlogsmuseum geweest in Pyongyang. En uh, ik heb daar gezien uh, hoe ongelooflijk trots ze zijn op het feit... dat ze toch die, die oorlog in, in de jaren 50 niet echt verloren hebben... en dat ze toch een status quo hebben bereikt... Uh, en dat is ook op die demarcatielijn is dat ook te zien. Uh, ik bedoel, er staan twee vlaggetjes. Ze zijn tot een over tot overeenstemming gekomen. En daar zijn ze eigenlijk heel trots op. En tegelijkertijd is dat volk enorm ver verwond door Amerika. Ja. Uh, en uh, ja, een soort mengeling van uh, ongelooflijk diepe pijn wat dat volk is aangedaan. En tegelijkertijd ook uh, een soort trots uh, van uh, wij hebben toch maar met ons kleine leger... hebben we het uh, gered tegen dat grote Amerika. Ja, en nu komt er dan een grote Amerikaan die komt uh, voorspelen op televisie. Hij krijgt heel veel kritiek he, op zijn warme banden met Noord-Korea. Gisteren vroeg CNN-presentator Chris Cuomo nog of Rodman het lot van Kenneth Bay... een Amerikaan die wordt vastgehouden in Noord-Korea aan de orde gaat stellen. Rodman, die daar met zijn teamgenoten zat, reageerde nou niet echt bepaald fijntjes. Drive. Look at these guys here. Look at them. Yeah, but Dennis, don't listen. put it on them. They, they don't use them as an they, excuse they for the behavior out. that you're that you're the putting on here. yourself. You, you just basically were saying that Kenneth but, Bay did something listen. wrong. You, We don't you, even you know what the can, charges are. But don't listen, use these guys listen. as a shield for you, you Dennis. Can, listen, oh, listen, shield. Dennis, Dennis. I, I got it, I got it. Let me let me do this. Nou, meneer Rotman was uh, nogal geagiteerd. te wijs ja. naar zijn collega basketballers vindt dat die vraag helemaal niet gesteld had mogen worden. Uh, hebben we hier te maken met iemand die echt oprecht probeert om iets goeds te doen? Of is het toch een beetje, beetje gek van Rotman wat hij hier doet? Nou ja, het is natuurlijk heel naïef allemaal. En ik ja. uh, bedoel, als je niet zo naïef uh, zou zijn, dan zou je, dat, zou je dat helemaal niet doen volgens mij. Dat is... Uh... Ik bedoel, ja, vriendschappen met, met, met zo'n regime aanknopen. Dat, dat, dat, dat is natuurlijk heel gevaarlijk ook. Nee, want nee. elke Amerikaan die daar ook maar het land binnenkomt, die wordt natuurlijk ja, met argusogen gevolgd. En op het moment dat hij één pas maakt, dan, dan wordt hij meteen. Nou ja, wat er dus ook, wat er ook is gebeurd. En wat ook bijvoorbeeld met twee Amerikaanse journalisten is gebeurd in 2007. Ja, zou, die, zou die iets moeten zeggen inderdaad over die Kenneth B., die al die, die vast zit in Noord-Korea? Die... Mede-Amerika? Nou, ik vind dat hij gewoon uh, daar als sportman moet zijn... en mm. uh, geen, uh, geen uitspraken daarover moet doen. Ja. Dat vind ik niet verstandig. Oké, okay, met een dus Dankjewel. Dit was uh, het, het Radio, uh, nou, nou, Radio vandaag. 1 vandaag. Uh, <lacht> voor vandaag. Ja. Ja. Was even afgeleid door allemaal mensen die hier binnenkwamen. Morgen dan zijn we er weer uh, om twee uur hier op Radio 1. Zo meteen Lara Rensen met het Radio 1 Journaal. En nu het nieuws met Mark Visser. Dit is Radio 1...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 die suggereerde maandag dat een deel van de 400 ontslagen... Aldel-medewerkers in Noordoost-Groningen aan de slag kan in de bouw... om de schade te herstellen van de aardbeving als gevolg van de gasboringen. Volgens FNV Bouw heeft de minister zich kennelijk niet verdiept... in de situatie van de bouw. En groeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS... en aan Al-Qaeda gelieerde beweging. De situatie rond het hoofdkwartier is onduidelijk. Er zijn berichten dat tientallen mensen... die door ISIS gevangen werden gehouden, zijn bevrijd. Dat is het belangrijkste nieuws. En dan gaan we naar het vier. Peter Kuip Munnik, volgende, volgende week gaat het sneeuwen... maar begint het vandaag al een beetje kouder te worden? Nou, vandaag nog niet hoor. Vandaag was het weer heel zacht met 10 tot 11 graden. Op dit moment is het ook op de meeste plaatsen bewolkt. Ook vanavond en vannacht is het bewolkt. En vanuit het zuidwesten gaat het vannacht ook regenen. De meeste regen die valt in het westen en het noorden van het land. In het zuidoosten blijft het zo goed als droog. Het koelt vannacht af naar zo'n 6 graden. Ook morgen dan is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De meeste regen die valt in het noorden. Smiddags zijn er aan, het, aan de kust af en toe wat opklaringen. Het gaat morgen ook behoorlijk waaien vanuit het zuidwesten. Boven land staat windkracht 5 tot 6 en aan de kust windkracht 7. Daarnaast is er voor morgenmiddag in het hele land een waarschuwing voor zware windstoten van kracht. Morgenavond dan gaat de wind weer wat liggen en in het weekend gaat de temperatuur omlaag naar zo'n 5 graden overdag en licht vorst in de nacht. Verkeersinformatie bij de AWB Johnsen Hoka. Met files op de A15 Europort richting Rotterdam. Daar staat 4 kilometer tussen Rozenburg en Spijken Nissen. En op de A20 richting Gouda, daar staat tussen Schiedam en Rotterdam Krooswijk ook 4 kilometer. De veiligheid van DigiD omstreden zaken doen met Israël en het protest tegen Siert Bruins. U hoort het allemaal het komend anderhalf uur. Maar we gaan eerst voetballen in Qatar of toch niet. To play in the summertime in Qatar is not the right thing to do. En het leek eigenlijk niemand een goed idee. Ook Sepp niet, u hoorde hem. Een WK voetbal in de zomer in Qatar. Het LOS Radio 1 Journaal. Met Lara Rensen. Goedemiddag, het is nog heel ver weg. Maar nu al volop onderwerp van discussie. En dat was het daarvoor ook. Het WK voetbal van 2022 in Qatar. Al maanden wordt er gediscussieerd over de vraag... of het toernooi wel kan worden gespeeld in die hete zomermaanden. Nu lijkt voetbalbond FIFA een beslissing te hebben genomen. Het WK wordt naar de winter verplaatst. Dat zei althans FIFA-secretaris Jeroen Valken vanmiddag. Bij mij voetbalcommentator Arno Vermeulen. Arno, fijn dat je er bent. Weten wij nu ook echt zeker dat het WK verplaatst zal worden? Nee, want dit is de FIFA en dan weet je nooit iets helemaal zeker. Laten we zeggen voor 99,9 Want uh, Jeroen Falken, die brutale Fransman, heeft in zijn eigen land... eigenlijk gewoon voor zijn beurt gesproken. Hij heeft inderdaad gezegd, van, ah, het ziet er gewoon naar uit... dat het WK naar de winter gaat en niet in de zomer gespeeld kan worden. Maar er is een officiële... Commissie van de FIFA, een werkgroep, daar is hij toevallig wel voorzitter van. Die hebben opdracht gehad om daar naar te kijken. Er zit trouwens ook een Nederlander in, Theo van Segelen, dat is de baas van de FIFA-pro. Dat zijn de voetballers, dus niet onbelangrijk. Uh, en die zouden pas ooit na het WK daar uitsluitsel over geven. Dus Valken is wat voortvarend uh, wat, uh, geweest in zijn mededeling. Die ging wel meteen de hele wereld over. Iedereen pakte het aan van, nu weten we het zeker... dat het WK van Qatar gaat verhuizen. Oké. Okay. Wat zouden de gevolgen zijn van een winters WK... voor bijvoorbeeld de voetbalkalender? Ik denk aan ons eigen land. Ja. Een WK duurt vier weken, precies vier weken... maar ploegen hebben altijd een voorbereiding op een WK. Dus zeg maar even dat je twee maanden bezig bent, alles bij elkaar. Als dat WK in 2022, wat het meest aannemelijk is... in december gespeeld gaat worden... betekent dat in november en december er geen competitie kan zijn in Nederland. Wij hebben zelf een kleine winterstop, een week of drie. Dat mm -hmm. betekent dat je wel vijf weken tekort komt in dat seizoen. Dus dat zou je moeten inhalen. Nou, midweek spelen dat kan bijna niet... want dan heb je weer Champions League, Europa League, Interlands. Dat betekende dat seizoen... Uh, het gaat lopen, hè, dat het weer de zomer van 2023 ingaat. Het is ver van de ja, best, maar toch? Nou, daar gaan ze zich natuurlijk ook over buigen hoe dat op te lossen. Maar vergeet niet, voor ons is het vervelend. In Engeland is helemaal geen winterstop. Daar spelen ze met de kerst en met nieuwjaar het hele jaar door. en dan hebben ze nog een veel drukker programma. Andere landen hebben een veel kortere winterstop. Dus wel ook in Engeland schreeuwen ze altijd moord en brand... ...dat dit voor de Premier League echt catastrofaal zou zijn... ...en dat er heel veel commerciële belangen zijn gediend... ...om niet in de winter te spelen. Maar... Als je het alles bij elkaar optelt, is het toch eigenlijk wel een gelopen wedstrijd. Hmm. We hoorden ook al meteen reacties komen hè, naar die uitspraken van Volke, dat Vanuit de FIFA ook, dat het nog zo zeker niet is. Wanneer denk jij dat... Want het lijkt er wel op dat ze naar zo'n beslissing toe aan het masseren zijn. Hè? Zo zou je het misschien kunnen interpreteren. Wanneer valt... De uiteindelijke beslissing, denk ja, Ze hebben gezegd, we willen het niet beslissen... voor het wereldkampioenschap in Brazilië. Want daar hebben ze genoeg hoofdpijn over op dit moment. Dus het zou pas later kunnen. Um, Blatter heeft wel gezegd... in 2014 wil ik het wel weten. Dus laten we aannemen in december 2014. Maar als je nu alles optelt... He, Uefa heeft al eerder gezegd... ach, uh, wij willen verhuizen. Daar hebben ze echt een besluit over genomen. Wij willen dat het WK naar de, de winter gaat. Dat hebben ze meegegeven aan de FIFA. Nu zegt toch wel de een na belangrijkste man van de FIFA... in een interview... ach, neem van mij maar aan dat WK dat gaat, gaat, echt, gebeuren, ja. gaat in december gespeeld worden. Als je dat allemaal optelt, de FIFPro, die is echt machtig zijn als organisatie... de spelers hebben al lang gezegd, we kunnen echt niet in de zomer spelen. Dat is veel te gevaarlijk voor onze gezondheid, dat moet naar de, naar de winter. Ja, Dan kan je toch bijna niet meer voorstellen dat tegen al dit soort adviezen in... dat uiteindelijk die commissie straks zal besluiten dat het naar, uh, naar de zomer gaat. Wat, okay. die, ja, Nog even Arno voor mij begrip, spelen in de zomer in Qatar... wat moet ik me daarbij voorstellen? Het kan meer dan 50 graden zijn... Alleen, toen men voor Qatar koos, al heel omstreden... toen zei men wel, alle stadions hebben airconditioning... geen enkel probleem, prachtig bitboek gezien. Dus de temperatuur voor de spelers zal wel meevallen. Zelfs de supporters zitten straks op gekoelde stoeltjes in het stadion. Oké, okay, later zei men wel, ja, je moet ook trainen. En, en, en je kunt niet alle trainingsvelden ook nog van nee. airconditioning voorzien. En ook de supporters zouden wel buiten die stadions... meteen van een airconditioned stadion in, in 50 graden lopen. Ook dat lijkt me niet heel goed voor de gezondheid. Maar ja, alles bij elkaar is natuurlijk wel een rat voor de ogen gedraaid. Als het toernooi naar de winter gaat, nou, het gaat dus naar de winter, is er eigenlijk wel op bijna valse voorwenselen ja. gekozen voor Qatar door al die landen binnen de FIFA. Het laatste woord is hier nog niet over gesproken. Arno Vermeulen, dank je wel dat je er was. Dan het uh, gedoe, het rammeland rond DigiD. U heeft er waarschijnlijk vandaag wel over gehoord. De veiligheid van DigiD heeft opnieuw een flinke deuk opgelopen. Nu bekend is geworden dat criminelen zo'n 150 inwoners... van Amsterdam Zuidoost hebben gedupeerd. Die criminelen konden door een veiligheidslek... de DigiD van deze mensen wijzigen. Ja, op die manier konden ze uitkeringen en toeslagen... Um, laten overmaken naar ze. John Sarber ging naar de flat waar een groot deel van de slachtoffers woont. Een van de mogelijkheden dat de daders aan de DigiD-code zijn gekomen... is via het hengelen via de brievenbus. Nou, de brievenbus zit hier aan de buitenkant. En ik kijk er even in. En deze zit helemaal vol. Daar valt niks te hengelen. En deze even kijken. Die is helemaal leeg. Maar dat is toch wel vakwerk hoor, om hier iets uit te krijgen. Dat moet je toch wel uh, regelmatig gedaan hebben. Even aanbellen bij een van de slachtoffers. Meneer Van Luik. Dag. Dag met John Saberg NOS. Ja, kom heren. Dank u. En mijn AOW zou normaal de 20ste worden betaald. 20 december in dit geval. Dat was niet gebeurd. Ik op de 23ste nog niet. Ik heb gebeld naar de SCB Zaandam. Daar, daarmee werd gezegd, of daarbij werd gezegd dat het um, op een andere rekeningnummer was neergeplaatst dan op de, mijn eigen rekening. Ehm... Um, wat niet klopt, ik heb geen opdracht gegeven. Dit is buiten mijn weten, weten gegaan, gedaan. En dat heeft u vast en zeker gezegd. En dat heb ik gezegd. En ze zouden het uitzoeken, belde mij uur, de SCB belde me een uur later terug... en vertelde dat er meerdere gevallen waren... maar dat het mijn schuld was, want uh, mijn DGD was lek. Toen was u een beetje verbaasd, denk ik. Zeker, ja. En ook boos. Ondertussen moest ik naar mijn werk. Mijn vrouw heeft het overgenomen. Um, zij kreeg de mededeling dat uh, het handmatig zou worden, de volgende dag zou worden betaald. Um, ja, vlak voor de feestdagen kan ik geen 700 euro missen. Um, maar mijn vrouw zei: Nou, dan onder protest, want wij gaan niet terugbetalen, want dat is onze fout niet. Um, twee dagen later, of een, kort na de kerst, stonden de twee regisseurs voor de deur en blijkt dat het een hele grote fraude is. En nu spreekt men bij de SCB elkaar tegen. De een zegt van, geef ons de aangifte van de politie. Dan hoef je niks terug te betalen. De ander krijgt vervolgens een brief die zegt van... u moet toch terugbetalen. is dus een rommeltje. Bij uw dochter is het ook gebeurd, die woont hier bij u in. Ja. Die kreeg een brief van de belasting, waarin werd gezegd... wow, u kunt wel even via de DigiD uw rekeningnummer veranderen... maar dat, dat, dat vinden we niet zo goed. We willen even een eh, persoonlijke identificatie van u hebben. Had de SVB dat ook eigenlijk niet moeten doen? De Belastingdienst heeft het correct afgehandeld. Zo moet het. Um, de SVB is gewoon lax. Uh, als iemand uh, ook maar even iets verzint... dan dan doet men het en dit kost echt misschien wel twee, 300 mensen... toch een, hun uitkering. Belastingdienst is wat dat betreft gewoon netjes. Dat mag ook eens gezegd worden. Heeft u al een idee wat er gebeurd is? Ik heb even buiten gekeken zojuist. Uh, hengelen wordt gezegd dat er brieven uitgehengeld zijn. Maar je staat buiten en hengelen uit zo'n brievenbus... dat doe je niet zo even, 1, twee, drie lijkt me. Als je heel handig bent waarschijnlijk wel. Maar het is een doorgaande weg. Maar het gaat om 150 personen. Ik denk dat er gehekt is. Kijkt. Ja, overal staan van die verdeelkastjes van de KPN of van, en andere providers. Hoe moeilijk is het om daar binnen te dringen? En ik vind het vreemd dat daar nog niet naar gekeken is. Nou dat is Nico van Luik, een van de gedupeerden, een van de slachtoffers. Het Rijk heeft sinds december een veiliger variant van DigiD gepresenteerd. En Logius heeft inmiddels gereageerd, dat is het bedrijf achter de dienst DigiD. Het bedrijf zegt het erg vervelend te vinden voor de getroffenen. Bij hen is niet bekend of en zo ja, hoeveel geld er bij de criminelen terecht is gekomen. Wel zeggen ze dat alle gedupeerden geholpen zijn en hun geld alsnog hebben gekregen. Hij zou zich schuldig maken aan antisemitisme en steekt in zijn optredens de draak met de Shoah, de Holocaust. La Shoah. La Shoah Nanas. <tied> Zijn naam, Gilles Donnet. de optredens van de Franse cabaretier... worden stuk voor stuk verboden. Straks een gesprek met cabaretier Jan Jaap van der Wal over deze cabaretier. Maar hij is naar Duitsland. Daar is op dit moment de oud voetbalinternational Thomas Hitzberger. Met uh, grote voorsprong trending topic op Twitter. Hij is namelijk uitgekomen voor zijn homoseksualiteit. Ja, en dat leidt altijd tot ophef. Hij deed dat in het weekblad Die Zeit, correspondent Wouter Meijer. Wat zei Hitzelsperger allemaal in het interview met Die Zeit? Um, hij heeft daar een, een column in de tijd. Dus het is dus logisch dat hij daar zijn verhaal doet. Het ligt morgen pas in de winkel. Maar wat nu op de website staat. Is dat Thomas Littelsperger hoopt. Dat de discussie over homoseksualiteit in de sport. Hierdoor op gang komt. Het was niet makkelijk zegt hij. Maar hij wil het nu wel vertellen. Vier maanden nadat hij gestopt is met zijn profcarrière. Hij is nu 31. En een beetje buiten het schootsveld zou je kunnen zeggen. Hij zegt dit is een goed moment. Het besef dat hij homo was. Was een moeizaam en lang proces voor hem. Maar hij is nu klaar om het aan de buitenwereld te laten weten. Ja, Je zegt het al, het was een lang proces. Hoe bijzonder is dit in Duitsland dat een voetballer hiervoor uitkomt? Nou, hij is de eerste speler van het Nationaal Elftal die uit de kast komt. Hij heeft 52 interlandwedstrijden gespeeld. Hij was prof bij clubs als uh, Wolfsburg uh, in Engeland... bij Aston Villa, uh, bij Lazio Roma in Italië. En hij zegt nu, ja, er wordt altijd wel over gepraat... ook onderling in de kleedkamers. Maar het cliché is toch een beetje dat homo's watjes zijn... en daar wilde hij niet tegen ingaan, zolang hij zelf nog profvoetballer was. Maar hij is inderdaad de eerste Duitse prof die uit de kast komt. Ook in de rest van Europa komt het nauwelijks voor. Dat maakt het natuurlijk heel bijzonder... He, ook al omdat er al jarenlang door officials wordt gezegd... het is oké, okay, iedereen kan het doen, het is helemaal geen probleem met profvoetbal. Maar ja, niemand doet het, behalve Sperger nu. Nou, dan mag ik hopen dat er positief wordt gereageerd in Duitsland op zijn uh, coming-out. Ja, heel positief, hartverwarmend. En dat bevestigt natuurlijk ook precies dat idee van de afgelopen jaren... dat het best kan, alleen dat niemand het doet. Eh, tot aan de Beeldsite toe, het grote boulevardblad... die meteen met respect, met grote letters erbij schreef op de website. Ook andere media doen dat, intussen ook commentaren van uh, Angela Merkel... de bondskanselier, via oh. haar woordvoerder laat zij weten... dat ze de coming-out verwelkomt. En dat niemand in Duitsland, zegt ze, bang moet zijn... om te zeggen wat hij voelt en voor wie. Waarbij ze dan natuurlijk weer niet vermeldt... dat Duitsland langzamerhand toch een uitzondering wordt in West-Europa. He, als het gaat om het homohuwelijk en de adoptie door homo's stellen... dat is nog steeds het dubbele. Iedereen vindt het prima dat mensen homo zijn... maar echt gelijk zijn homo's en hetero's in Duitsland natuurlijk nog steeds niet. Nee, Nou hoor ik jou over politici, over ja. media. Um, hoe reageert de Duitse voetbalwereld hierop? Nou, die is ook positief. De manager van het uh, nationale elftal, Oliver Bierhoof, zegt... het is een goede stap, Hitzelsperger heeft het pas tegen hem... en tegen de uh, bondscoach, Joachim Leu gezegd, toen hij al gestopt was uh, als prof. Ook bekende collega's, Lucas Podolski, de ster van FC Kuln, uh, twittert dat het een belangrijk signaal is. Uh, de voormalige voorzitter van de voetbalbond is ook blij. Die heeft in zijn tijd als voorzitter gezegd, iedereen kan uit de kast komen. Als je het bent, laat het dan ook weten. Alleen, nogmaals, niemand doet het. Alleen Sperker nu als eerste. Dankjewel. Wouter Meijer. Dus even kijken hoe het is op de weg inmiddels. We hebben de hele week al, Nou ja, de hele week. Het is pas woensdag, jonssen Hoken. Ja. Maar een relatief rustige spitsen in de ja. middag. Hoe is dat nu? Nou, dat is nog steeds hetzelfde, eigenlijk relatief rustig. Alleen wat files in de regio Rotterdam. Op de A15 komen we naar het Europoort. Daar staat tussen Rozenburg en Spijken Nissen drie kilometer. En op de A20 richting Gouda staat ook drie kilometer... tussen Afrit -en Polder en Rotterdam-Krooswijk. En op de rijband richting Hoek van Holland staat dus de knoop het Gouwe. En Nieuwe Kijk aan de IJssel ook drie kilometer... Een keer later. Het is kwart voor vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Vanavond wordt het Griekse EU-voorzitterschap... feestelijk ingewijd met een ceremonie in het Atheense Concertgebouw. Intussen zijn de Grieken zelf het meest pessimistisch over Europa... in vergelijking met andere Europeanen. Volgens de meest recente opiniepeiling... voelen ze zich geïsoleerd en vooral ook in de steek gelaten. Nou, dat hoort ook correspondent Connie Keese op de markt in Athene. Er staan hier een paar jonge visboeren, die sardientjes, zalm, garnalen... Allerlei soorten vissen verkopen. Een jonge visboer, Dimitri. Wat denkt hij van het Griekse voorzitterschap? Het voorzitterschap van Griekenland zegt niks, zegt hij. Vroeger misschien wel, maar nu in deze staat heeft Griekenland niks te zeggen in Europa. Maar het punt is nu wat er de komende tijd gaat gebeuren. Nu uh, verwachten we wat van de Europese Unie. En ik heb niet het idee dat, uh, dat ze naar ons luisteren. kan me comadodora. Nikos, de visboer hier, zegt: Ja, zeker interesseert uh, me dat. Want wij hebben het commando nu en we zullen zien uh, hoe dat gaat. We missen dat op een lipsum. Uh, Voel jij je een Europees burger? Ja, niet over Europees. Wel. Europees voel ik me, maar dat had ik al jaren eerder, voordat hier de crisis kwam. En ik, maar ik heb nu wel mijn twijfels, want met wat er allemaal gebeurd is en wat er ons opgelegd wordt, word ik misschien wel wat minder Europees. Een oudere mevrouw hier die haar wagentje vol heeft geladen met aardappels en bonen. Echt de Agora Cipolli. Nee, ja, ja, polles is goeien, zoetje ja meer. Kijk alvast, ik kijk alus. Ze heeft al wagensje vol, omdat yeah, uh, ze niet alleen voor zichzelf, maar ook voor haar dochters heeft gekocht. Ze wil met haar naderen om de drangwalig te praten. Nee, ik met mijn man zegt, ze zoveel eten we niet. Nami nee, was zei goed met dexit dan telefthon, Emas. Ja, ik wil toch graag dat men op een andere manier kijkt naar Griekenland. Dat, men, dat we ze ons niet zien als uh, tweede categorie burgers. Vtas hebben me. Alles, af dit is die weer, Luister, we hebben veel fouten gemaakt in het verleden. En vooral ook onze regeringen. Uh, maar we hebben veel offers gebracht. En dat zou eigenlijk nu een beetje moeten worden beloond. Want dan zijn we. Dat zijn we wel waard. Een prachtige notenstal hier met walnoten, amandelen, pistachenoten. Een oudere man verkoopt die. Ik ben er zeker van, zegt hij, dat premier Samaras een goede voorzitter zal zijn. Ze hebben een beetje geslapen de afgelopen jaren, maar nu zijn ze wakker geworden. Maar ik denk dat we een goed voorzitterschap gaan voeren. En voelt hij zich Europees? Als we zijn Europees. we zijn ook heel goed. Nu ik we zijn. Tuurlijk zijn er. we Europeanen. En we hebben veel hulp gehad de afgelopen jaren. En ik geloof dat zo... nu langzaam, langzaam we bovenop komen. We Europa, we ik voel me zeker binnen de Europese Unie. Kijk eens aan, gevonden op de markt. Een giek die positief is over de EU. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot 9. En smiddags van half 5 tot 6. Het NOS Radio 1 Journal. Working along with his soul and his love Hold Me Now hoorde u van de Polyphonic Spree, Amerikaanse popgroep uit Dallas. En u hoort het waarschijnlijk wel, ze bestaan uit 23 mensen. Grote band. Lijken trouwens op de Flaming Lips. Het is zeven minuten voor vijf. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De demonstranten staan al klaar om hun stem te laten horen voor het theater in Nantes. Daar treedt vanavond, ondanks een verbod van de burgemeester... de omstreden komiek Dje Donné op. Volgens sommige Franse politici is hij een antisemiet... die het podium misbruikt om zijn extreemrechtse ideeën te verspreiden. Ik heb contact met uh, Nederlandse komiek Jan-Jaap van der Wal. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u bekend met het werk van deze Dje Donné? Nou, ik denk net als iedereen dat ik uh, tot twee weken geleden nog nooit van de man gehoord had. Maar nu, uh, nu weet ik inmiddels wie het is, ja. En daarmee is, uh, pakt u ook misschien wel de kern van uh, wat er gebeurt met deze komiek, Dieu Donne. Nou hij heeft, hij heeft in Frankrijk heeft hij wel naam gemaakt, maar ook daar is het zo, uh, als ik het goed begrijp, dat hij eigenlijk tot een aantal jaar geleden ook ja, zijn carrière een beetje in het slok zat. En hij heeft nog één theater in Frankrijk waar hij regelmatig optreedt in Parijs, dat is van hemzelf. Maar daarbuiten uh, ja, liep het eigenlijk al niet zo goed meer. En uh, ja, hij heeft nu een manier gevonden om in de media te komen en uh, zijn zalen zitten weer vol. Ja. Dan kom ik ook tot de vraag: mag je als komiek eh, onder de noemer van humor of cabaret eh, alles maken, alles zeggen? Uh... Nou ja, ik vind van wel. En uh, in Frankrijk vinden ze blijkbaar uh, van niet. Want hij is al een aantal keer veroordeeld... ook wegens antisemitisme. Dus dat is daar echt wel een... Uh, dat is iets wat regelmatig voor de rechter komt. Mm -hmm. en, uh, uh, maar ik... ik uiteraard ben ik, ben ik... voor een algehele vrij van meningsuiting. En zeker wat betreft comedians. Uh, die, die, ja, die, die mogen opnijden... alles kunnen zeggen. En hij dus ook. Uh, uh, of je het dan weer eens bent... of dat je het goed vindt, is een tweede. Maar uh, ja, hij heeft... Uh, hij heeft dus het schrijver te klondgemaakt. Ja, volgens sommige autoriteiten in, in Frankrijk in ieder geval, veel burgemeesters. Ook de, de president Hollande heeft zich erover uitgesproken, dat eh, niemand een show mag gebruiken voor provocaties en het uiten van antisemitische denkbeelden. Um, daarvan zegt u dus, dat moet wel kunnen. Je moet het alleen wel goed doen dan. Dat is eigenlijk wat ik uit uw woorden. Liggen, ja, dat, zo zou je het kunnen zeggen. Ik heb ook een verhaal gelezen dat hij op een gegeven moment... in zijn show, tijdens de show... Ingond. Uh, het podium werd gegeven... die de holocaust kan ontkennen... en daar een enorme rent over hield... Mm -hmm. ja, dan, dan, dan, dan, dan ga je een beetje af... van het klap van een kameretsje... over te maken er eigenlijk... een soort politieke bijeenkomst van. En dat is geloof ik nu ook... wat de tegenstanders hem aan het verwijten zijn. Maar uh, uh, ja, hij heeft grove grappen gemaakt... maar zolang het publiek daar erom lacht... Ja. Hij heeft hij eigenlijk toch het idee gehad... dat hij daar succes mee kon halen. En nu die uh, gecensureerd wordt... Ja, dat is eigenlijk uh, in die zin olie ook het vuur gooien, want het geeft zijn carrière natuurlijk een enorme boost. Jan-Jan van der Wal. Fijn dat je even wilde reageren. Maar natuurlijk. Het NOS Radio en journal Media Overzicht. Freddy van Tijn is bij me. Freddy, wat heb je allemaal gevonden? Nou, bijvoorbeeld dat het volgens de neef van Albert Klaas Dijkema, de moord op uh, zijn oom, op Albert Klaas Dijkema, zo is gegaan. Wat er gebeurde is, is op een gegeven moment dat mijn oom... door uh, Siert Bruins en Neuhauser, dat was uh, een duo, die werkte uh, veel samen. Allebei SD'ers. Uh, hem in de auto hadden en, en met hem in de app in reden. En op een gegeven moment uh, stopt uh, de auto en uh, zeggen ze tegen hem... ga maar even pissen. En uh, daar is hij uh, in de rug geschoten. Uh, daar wil de rechtbank in Hagen, in Duitsland, dus nog geen oordeel over vellen. Die zegt dat er veel te veel onduidelijkheid is... en dat er geen getuigen meer konden worden gehoord. Dus die doen geen uitspraak. Oké, okay, hoort er later nog meer over hoor, in het Radio 1 -journaal. Volgens de rechter staat wel vast op basis van getuigenissen op papier... dat bruins Dijkema samen met Neuhauser heeft doodgeschoten. Maar ja, over het om moord ging, dat is niet meer te achterhalen. Elsewhere across North Africa dry varying amounts of cloud though through Libya into Egypt uh, the shower is starting to ease away to the east but there'll still be a few around here and there and temperatures will have dropped on recent days Dat is het weerbericht van de BBC voor het noorden van Afrika mm -hmm. inclusief Egypte Meest droog, hier en daar een bui kon je horen... maar de meeste buien zijn al weggetrokken. Ja, en daarom is iedereen zo verbaasd dat het proces tegen oud-president Morsi... opnieuw is verdaagd. En dan vooral voor de reden die daarvoor wordt gegeven. Morsi kon niet naar de rechtbank in Cairo worden gebracht door... Het slechte weer. Deskundigen denken dan ook dat dat een smoes is. Dat het proces de overheid nu even niet zo handig uitkomt. De volgende man was in Amsterdam een tijdje een held... nadat hij iemand een pistool had afgepakt. Ik ga jullie schieten, ik ga jullie delen. Weet je, we begon niet te dreigen. En uh, wij zijn er uh, uh, ja, op afgegaan en uh, ondertussen had hij zijn vuurwapen tussen zijn broed gestopt. Ja, dat was dus uh, uh, Samir S, de, wij, de terreurverdachte wij... die in België is veroordeeld vanwege lidmaatschap van een terroristische organisatie. Hij krijgt daar vijf jaar, melden Belgische media. Dan hebben we nog een mededeling voor u uit Limburg van Omroep L1 voor Friesland. Die vliegspleten, die kunnen sommige, bij sommige volken wel eens dichtgekit worden. Dan halen bij je hars, dat is een plakkerig spul op boomknoppen en dan verkleinen ze die vliegopeningen ermee. Nou, en in de meeste winters, afgelopen winters waarin het zo streng gevroren heeft... hebben wij gezien dat die vliegspleten goed dichtgekeerd werden. En wij zagen al in september dat er geen volk was dat dat probeerde dicht te maken. Dus toen wisten wij al van er komt een komende zachte winter. Dus we zullen nog wel wat voors krijgen. Maar geen oude dat denk ik niet.